De krochten. Een zoektocht naar de wortels van de neder. Maakt het nog iets uit dat uh, in 1981 Robert-Jan Stepsburen kan er Zijn een andere weg ingeslagen? Dat maakte heel veel uit. Ja? robert natuurlijk. Robert-Jan was natuurlijk e eerst producer uh, van ja, een aantal okay. nummers van ja. ons. Niet voor alles. We ja. Onze eerste plaat hebben we eigenlijk zelf gedaan. Omdat hij toen uh, met transistors, zijn bent van dat moment, ja? uh, een plaat opnam. Bezig. Uh, ja. bezig was met zijn eigen, uh, eigen avontuur. Uh, dus toen haakte hij af als producer... Uh, hij heeft toen wel nog uh, uh, de Tootie Ragazzi uh, als nummer 1. Ja, eigenlijk onze ja. eerste hitsing. Heeft hij uh, opgenomen. En uh, in heel nou, Robert Jan, week. Ja, ja, ja, Robert-Jan Jan kwam, ja. kwam, kwam bij de band. Uh, het was, was, was toeval. Onze bassist ja? Alex. Uh, die had uh, vlak, voor de, vlak voor de tweede Duitse Tour haakte hij af. Die zei van okay. ik, ik wil het ja. niet meer. Ik, ik kan niet weg. Ik, kan, ik, wil, ik wil gewoon niet meer toeren. Het waren ook wel... Heavy tours van drie weken waar we gewoon ja, echt ja. Uh, op zolders sliepen. Huh. En uh, nou ja, gewoon echt het, het wel heel ondergronds. En uh, toen Robert Jan, ja, die zat al. ...dicht bij de band... ...en de transistor was een beetje gestopt of zo... ...die was niet helemaal uit de verf gekomen... Ja, ja. ...en die zei van... Ik, ik, ...ik ga in ieder geval met dit toetje gewoon mee... ...en we ja. hebben we toen in, in, in anderhalve middag... ...hebben we toen het hele repertoire ingestudeerd... ...ja, nou, ja. Robert-Jan vooral... ...hij is, <laughs> hij is, hij is uh, meer dan één keer eigenlijk... ...tot en in, tot in iets toegetreden... Ja, ...ja, klopt, hij is op een, dus... een gegeven moment uit... Uh, ...ja, dat is uh, fantastisch... Nou, Woer kwam hij ook weer... Uh, ...ja, dan kwam hij weer uh, terug... Woel is een van mijn favoriete platen. En het heeft te maken met allerlei... Het hele proces was mooi. Ja. Uh, de, de, het, het moment in het leven was, was voor mij geweldig. Ja. Uh, net, net kinderen. En, het begon, begon iets, iets anders. En, en, en heel waardevol. En, en, en, en ik vind gewoon dat het een hele mooie plaat is geworden. Woel was echt een, uh, het was een soort... Wauw, we werken ja. met strijkers. We werken met het strijkkwartet. Uh, werken met, met, met, ja, met, met, met, met, met... Maar er komt een enorme driving force... Uh, komt er dan weer bij je band. Dus is het dan een soort generositeit... dat je die ruimte weer geeft? Want uh, ja. je dat ook zelf... Uh, je was nog niet opgebrand... je had nog doorgekund... Ja, zonder... makkelijk. Je gaat ja. ook gewoon doorgegaan. Ja. Uh, maar het, het, was, het had ook te maken... dat, dat, dat uh, de bezetting van Wool... Uh, die, die palen, die stopte die... omdat Arben, de bassist... die, uh, die, die, die was zwanger... En die kon gewoon niet meer spelen. Dus, was, dus de band was, was aan het, aan het op zo'n manier het afbroken ja. dat Rob en ik weer overbleven, ja. min of meer. En Titia, de, de toetseniste, die heeft nog later nog wel een paar keer meegedaan, ja. toen Robert Jan uitviel, uh, door, door ziekte. En, maar eigenlijk was de band weer, uh, waar we weer aan het ja. zoeken. En toen diende Robert Jan zich weer aan, zo van... Laten we proberen, laten we oh, yeah. kijken, we gaan gewoon Kijk, wat wat maken. En toen maakten we, maakten we een album zo vanuit de losse pols. dat. Het, het, het is vaak gezegd dat, dat jij en Robert Jan ook wel heel veel overeenkomsten hebben, uh, of niet? Vind ja, ik wel, ook. ook uh, maar ook, ook, ook wel behoorlijk het tegenpolen, uh, op, ja, een ja. op, op een goede manier. Op een goede manier. Uh, en hij hij geeft mij ook wel de vrijheid om. Om zo, -Jan is uh, zo eigenzinnig speelser, te zijn. Misschien. Zou je dat kunnen zeggen? Is hij speelser? Uh, nee, ik denk dat ik speelser ben. Oké. Okay. Ja, dat, dat, dat, dat, is, dat, is, dat is degelijk een soort misverstand. Uh, ik, ik denk dat ik. Goed ik... Ik... Dat we dan even noemen, want ik dacht ook, hij is uh, met zijn soepers uit zijn hele oeuvre... is is uh, geniaal, maar speels altijd. Hè? Dat, dat ja. zit altijd naar na elkaar. Ja, maar ik, ik, Jij kan flink de diepte ingaan en daar ook blijven. Uh, ja, ik, ik, ik, ik heb wel natuurlijk... natuurlijk een, uh, Dat komt, komt door het tekstschrijven. Ja. Hè? Door, door mijn, mijn, uh, uh, mijn voorkeur voor, voor de wat zwaardere tekstschrijvers... zoals Nick Cave en uh, Leonard en, enzovoort. Uh, maar laten we zeggen, mijn, uh, mijn demopalet door de jaren heen is denk ik heel heel weird en heel als je het over speels hebt dan, uh, dan, dan, dan, dan kom je in een hele rare speeltuin terecht ja dat <laughs> uh, klopt jij bent het, wel uh, meer Alex van Warmen dan Robert jan ja ja Robert jan die komt uit die superzuster traditie terug met een soort alternatieve uh, ja. uh, uh, maar ik, ik, ik, ik heb meer het speelse van uh, van, uh, van uh, ja revolver rubber soul en uh, okay. dit, ik ben natuurlijk ja. veel meer, veel, veel meer Beatle, uh, ja, uh, veel meer pop. Ja. Wij zitten natuurlijk dichter bij het chanson. Als ja. je kijkt naar, naar de nummers. Uh, Adieu, wie Bahnhof baanhoofd. Uh, ik ja. nooit kunnen we schrijven zonder, uh, zonder het Franse. Franse. Uh, ja. de Franse. Maar het, ik kwam ook, uh, uh, omdat we natuurlijk zoveel in, in, in, in Zwitserland waren. Uh, <laughs> en, en heel veel Zwitserse vrienden en muzikanten... Uh, die, die waren weer beïnvloed door Italianen. Je had al oh, allerlei ja. Italiaanse uh, de, ja, zangers. En, en die ja. heel grote uh, oh. Fabri, Fabri, Fabrizio die andere uh, was <laughs> er een vanuit Genoa. Genua. Uh, die, die platen, die had ik nooit gehoord. En die, die, die brachten ze mij. Je ja, moeten dus eens luisteren hoe ja. dat. Want het, ja. het, het, do, het doet ons aan, aan, aan jullie denken. Oh, en wat goed. jullie doen, wat wij met Omsk. Wat, wat ja. ...waar wij met Oms terecht kwamen. Ja. Het, als je hebt over Robert-Jan komt bij de band... Ja. ...toen begonnen we aan Oms te werken. En toen werd okay. die kleur... Ja. ...toen werd die kleur van, van, van Nesco ...tot uh, Bike Head... ...tot uh, uh, Touch ja. of Henry Moore... En werd, uh, Bikenhead was het nog niet... ...maar Touch of Henry Moore... ...werd anders... ...werd ja. ja. misschien wel Europees... Dat zou kunnen... Ja. ...maar dat herkenden onze Zwitserse vrienden... ...die zeiden van... ...god jullie ja. lijken Italianen... ...en dan komen het ook wel ja. door maar ...maar... ...dat wist ik nog helemaal niet... ...dat, dat, nee. dat, dat, dat, ja. dat het kompas eigenlijk... ...de, de wijzers waren al, al lang... ...die ja. kant uit... Ja.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 She said that you gave it to her That night that you planned to go clear Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you You looked so much older Your famous blue raincoat was torn at the shoulder You'd been to the station to meet every train Then you came home without Lily Marlene And you treated my woman to a flake of your life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 And what can I tell you, my brother, my killer, what can I possibly say? guess that i miss you i guess i forgive you i'm glad you stood in my way if you ever come by here for jane or is free yes and thanks for the trouble you took from her eyes I thought it was there for good so I never tried and Jane came by with a lock of your hair she said that you gave it to her that night that you planned to go Niet zou willen typeren, ja, dat is een beetje een raar een moeilijke vraag natuurlijk. Ja. Maar, ja. Popmuziek, dat is het zeker. Maar ja, ja dat is het lastig. Ik, ja. ik vind dat, Je uh, hebt alles gedaan eigenlijk wel. Hè? Ja, ja. Nou, ook, ook, ook nee, maar, maar, maar, maar, we kunnen nog. Er zijn een hele op gebieden waar we, die we nooit <laughs> aangeraakt hebben. Nee. We, we, we zullen ook we zullen en we kunnen en we, we zullen ook nooit reggae spelen. Dat ook ook <laughs> geen death metal. Dat is wel nee, een voorspelbaar. Dat nee. nee, dat gaat niet. <laughs> geen blues ook. hebben we gehoord. Hè? En, <laughs> en geen blues ook. Dat lukt niet. Als dat niet in je zit, dan, uh, dan moet je het ook niet doen. Daar liggen niet de gebieden waar wij, waar wij in moeten verkeren. Dat, dat, dat is, nee, nee. gaat, dat nee, kunnen we een keer spelen. Daar gaat die op. Maar, ja, maar het, is, het is daar... Ook dat, niet in dat jij solo of met samenwerken met anderen... bijvoorbeeld Aardige Jongens dat is ook heel anders dan de nits zo. Dat valt wel ja. me mee hoor. Ja? Liedje, we hebben schreven, uh, Ieder vanuit onze eigen wereld zeven liedjes... en die kwamen bij elkaar. En, en, ah, okay. uh, en voor mij was het, uh, het... is altijd nieuw om in het Nederlands te schrijven. Nederlandse ja. tekst natuurlijk. Ja. Uh, en, uh, maar het, het is niet zo... Heel, heel erg verschillend. Dus die was niet voor mij... Nee, het was, ook, nee het, begin, het was wel binnen dat gebied van, van popmuziek ja, en, ja. en liedjes schrijven. En, uh, maar inderdaad uh, geen Nederlands. Voornamelijk Engels. <coughs> Voornamelijk Engels. Ja. Maar um, ik, hou, ik hou wel van... van uh, uh, natuurlijk, ik hou van de Nederlandse taal. Mm -hmm, yeah. Maar het kwam bij ons nooit... Mm -hmm. Vanuit het begin kwam het ook nooit ter sprake. Omdat we, dat we toch al zo, zo snel in het buitenland... Uh, Oh, op de muur. Ja, ja okay. natuurlijk. Ik ja. Was ook, ja. Eh, en toen toe wij begonnen was het ook nog... Er eh, werd niet veel in het Nederlands gezet. Eh, pas iets later kreeg je die, die Nederlandse ja, golf. Klopt, ja, ja. Eh, In je moerstaal enzovoort. Ja. Eh, een uh, uitholling over dwas. Een soort... klein orkest met over de muur. Dat is bijna een... Uh... Mag ik dat zeggen? Bijna een soort nitsnummer hè? over de muur van ja, van, dat vind ja, ik wel het is ook weer Het te, heeft ook die melancholie wel. Dat wel, maar het is toch ook weer iets. te. Ik heb het probleem van, van, van heel veel Nederlandstalige uh, artiesten is dat ze toch weer heel gauw neigen naar het het luisterlied, het het cabaretachtige. Mm -hmm. En het, het, zelfs als ik dit laatste heb nog een documentaire van Maarten van Roosendaal gezien, en dat is toch. Ik vind het, ook, ik vind het wel goed, uh, maar het is uh, het is toch niet Nick Cave als hij achter zijn piano zit. Uh, dat, dat, nee, dat, dat, en dat ja. is ook niet Tom Weets. En is, wat is dat? Ja. Wat is dat? Omdat er altijd er, het, het leunt op een kleinkunst- en een traditie Waar op zelf niets bij mis is. Okay. Ja. Maar ja. ik vind, ik, ik, ik heb daar niet zoveel mee. Maar het zou dus niet komen omdat ze het kunnen verstaan. Dat nee, ze... nee, het heeft niks met verstaanbaarheid te maken. Dat, uh, dat, ja, dat, is, dat het is moeilijker te verstaan voor de Nederlanders. Nou, ik denk dat het de... wel meevalt. Het verstaan is niet het. Is het Oké. is niet het uh, belangrijkste. Het is iets anders. Het, is iets, het ja. heeft met, met een soort cultuur te maken. Ja. Ja. Uh, en met, met een. Met een uh, Nederlanders zitten toch wel, wel eerder in een in, in een meer cultuur uh, en ja. Engelsen die, die, die, hebben, die hebben toch het, het anglo saxische het, het, het Amerikaanse, het, het Oer ah, in ja. de muziek en ja, daar ja, kom je blues ja. tegen, daar kom je maar dat we hebben toch we hebben ook, wel, ook wel veel met operetten en en het is, is, is iets dat, dat mij ja, misschien het Calvinistische. Ja, nou, met... dat valt wel. De dat, dat Calvinistische zou ik wel, wel, wel, wel af en toe wel mogen hebben. Want dat Joy Joy Division is ook Calvinistisch ja. op een bepaalde manier. <laughs> in, in, zijn, in, zijn, in zijn strakheid. in zijn... Ja, ja. Hè, vroeger de mini-pops. Dat band uit de jaren tachtig, Wally van Middendorp, de Amsterdamse band. Die waren, waren eigenlijk ook wel heel. Ja, de de, de synthesizer-muziek, de, de hele de minipops, Joy Division. Ja. Ja. Dat, dat, is, dat is hele. Eigenlijk, eigenlijk hele... Hele Protest, daar, niet, Protestants, ik <totisch> het is, niet Nou ja, het, het, heeft, het, heeft, het heeft ook iets... Ja. Eh, ja. Van de, van de goede Scandinavische film. Ja. Oh, ja, echt, ja. echt een zware, een, een zware dobber. Ja. Je moet er doorheen. Ja. En, dat vind, en vind ja. dat vind ik ook mooi. vind ik ook mooi. En, ja. en het, het zuiden heeft natuurlijk het katholieke... Het feesten. Het, het ja, de daar. Ja. Call me the Wild Road. But my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza Day. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes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 more beautiful than any woman I've seen I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free On the second day he came with a single red rose he said, give me your loss and your sorrow I nodded my head as I lay on the bed, if I show you groot, hoe belangrijk zijn jullie geweest in Nederland? Of voor de Nederlandse muziek? We zijn een beetje op zoek naar de krocht van de Nederlandse muziek. Ja, ja, nou dat, ja. Dat, weet, dat weet ik eigenlijk nooit zo goed. Dat uh, uh, Ik wou zeggen, in het eindjaar dachten, met, met zeker in de... In de uh, met, met, met, met, uh, Dutch Mountains was natuurlijk wel een... Uh, daar kon, groot, kon je niet ja. omheen. Nee. Uh, en wat daarna kwam natuurlijk, Urk. Uh, de, de live plaat, die stond bij, bijna bij iedereen. Uh, ja. Was ik bij en kinderen op kwam zin. halen. Ja. Verjaardagspartijtjes. Er <laughs> dus zat er altijd wel een urk in de platenkast. van... <laughs> oh ja, oké. Okay, dat is Zo, zo, zo, zo, zo breed, heel veel, heel veel verkocht en dat soort. Maar, maar ik weet niet of, of. Het is raar dat, dat als je kijkt bijvoorbeeld naar. laten we zeggen, we hebben het net over Omsk, hè, het, ja. het, het, het, het, het, 82, 83. Uh, op hetzelfde moment uh, was Doe Maar ook heel populair. Ja. Uh, die staat er toen wel mee gestopt. Uh, maar, uh, en, en, maar Doe Maar werd altijd zo... Pff, uh, dat dat was niet, uh, niet, werd niet serieus genomen door de pers. En, uh, Doe Maar niet? Uh, nee, nee, absoluut niet. En ik kan je daar veel meer over vertellen. Maar okay. <laughs> uh, dat, dat, is, dat, is, dat is absoluut waar. Ja. Heel populair, maar niet... Ja. Ja. Uh, het, het was zeker niet Edison waardig of, uh, of, of grote artikelen in, in, in de oren uh, totaal niet uh, en, maar als je kijkt wat, wat, wat, wat het effect is van de liedjes van Doe Maar uh, nu in, uh, in deze tijd is het eigenlijk veel groter dan, dan, dan, dan bijvoorbeeld wat Neschio ja, ja. Uh, ja. wat ik ook wel begrijp uh, uh, dus, dus ik, ik weet helemaal niet wat, wat, wat onze stempel is maar het is ook ik vind het ook niet zo heel erg belangrijk. Uh, ik vind het eigenlijk belangrijker... dat ik nog... Uh, nog een nieuwe muziek maak. Uh, en ik heb dat allemaal destijds gedaan. Ja, en dat is, dat is een, dus een, een mooie oeuvre. Ja. Dat, dat is, is heel avontuurlijk ook. Uh, ik, ik verbaas me af en toe erover. Ja. Als ik weer, weer een paar dingen terug luister... of een paar dingen weer oppik om te spelen... Dan denk ik van, wow. Ja. Uh, maar het, het, is, het is niet zo dat... dat wij zijn eigenlijk nooit een moment geweest... Die, die, die op z'n lauren aan het rusten zijn. En, en zo we het allemaal wel goed vinden. En we bespelen ja. gewoon die oude... Nee, het is juist het belangrijkste dat we een nieuw ding maken. Ja, klopt. Dat en daarvoor wel. komen we ja. bij elkaar. Ja. Okay. En daarom en zitten we, we steeds bij in die werfstudio. Dus nooit bewust op zoek naar nummer één of zo? Of, uh, dat hebben we behoorlijk. nooit nooit kunnen. En dat kan je ook bijna niet. Er nee? zijn wel mensen die dat kunnen. Ja, ABBA. ABBA, dan konden we dat wel. Ja. Maar dat weet ik ook niet of dat... Uh, Gericht, of het ja. samen ja. over omstandigheden geweest is. Uh, ja. Maar je hebt natuurlijk had natuurlijk wel, ja. Ja. wel goede, ja. goede hitschrijvers. Ja. Uh, ook zeker in Amerika natuurlijk. Uh, ja, die gewoon, ja. konden gewoon echt een, een, een, een hitscijfer. Dat heb ik, nooit, heb ik nooit... Ik heb wel toen, toen we de dus hadden opgenomen. Het mm -hmm. was natuurlijk een live opname in onze studio. De, dat die hele plaat is. Een live. live ja. De, ja. Twee sporen. Uh, gewoon in twee weken. Alles. Toen... Toen ik terug, ik, ik weet niet waarom, ik zat in de tram terug naar de studio de volgende dag. Het <laughs> regelde misschien. Dat, ja. uh, maar ik had, had hem op. Ja. en Toen hoorde ik dat, zo wat we gedaan hadden. Ik dacht ervoor, ik, oh ja, volgens mij is dit wel, dit, is wel, dit wordt ja. wel een oh, okay. voor ons. Ja. ja, ik wist het. Ja, alles leuk, ja. En dat is ja. leuk. En dat, dat was ook meteen zo. Ja. Meteen boom. Dus soms heb je dat. Soms dan geloof ik ook in het En Dat is, dat is fantastisch. Ik vind het leuk. Maar het is niet het niet drijfveer in mijn leven. Wat is wel je drijfveer dan? Uh, nou, dat zijn de talloze, maar. Het, uh, <laughs> <laughs> nee, maar. Ja, het, ja, ja, antwoord, ja. En, en, ook nieuwe dingen maken. Toch uh, nieuwe dingen Nieuwe maken, dingen. En, en proberen we met uh, ergens te ontwikkelen, of in ieder geval. Uh, dat... dat He, die nieuwsgierigheid die, die, uh, die en onrust... te, te bevredigen okay. en te, te vinden. Ja, ja. Ja. He, dat, dat, dat is denk ik wel het belangrijkste. Okay. En, uh, en dat vind ik ook het spannendste. Er is niks spannender dan... dan een, een, een, een nieuw nummer opnemen... of een nieuwe plaat maken. Ja. Iets dat nieuws. Is, dat, ja. dat, is, ja. dat is fantastisch. Ja. Dat, het idee dat je daar ja. naar een ruimte gaat... dat kan je studio zijn natuurlijk... Ja. en dat er, er is niks... en <laughs> je, je fiets weer terug of je loopt terug... of je even en weet, je weet hoe je, je doet. Nieuws, ja. En ja. er is... Ja, en er is iets. Ja. En dan denk je wauw. Ja, en nog is, steeds is dat een enorme kick. Ja. Dat, dat is eigenlijk gewoon wel waar het een beetje om gaat. En ja. het is knap ons. dat je dat kan, ja. ja. Nou ja, het, ja. Het, het, dat, dat, dat, dat, hoe raar dat klinkt. Maar dat kunnen we op een bepaalde manier uit ons mouw schudden. Dat, dat, in ieder geval, ja. dat klinkt te gemakkelijk. Ja, het klinkt maar het, is, het ja. is een ja. natuurlijk proces. Ja. En, dus, dat is, en dat is... Dat is denk ik het, het, het belangrijkste. En, ik denk ja. dat, en dat is de uh, kracht van de nits, denk je? Nou ja, dat, dat, wel is, elkaar... een, dat is wel een grote kracht. Ja. Uh, en, en, en het plezier op wat we aan beleven. Ja, ja. En, en, en, uh, en, en ook, ook, het heeft ook toch te maken met de hele tijd... Uh, waar we het al meteen in het begin ja. over hadden. Uh, het het soort outsider, een soort... soort uh, ik, ik speel het spel niet mee... En niet het echte, het echte. Het, het, het, oh oké, okay. niet de hitparade oh. ofzo. Ja, ja, ja. Zoals, ja. Het, het, het, een van de titels van, de, van, de, van, de, van, de, van een plaat van een vriend van mij uit, uit Bern, inderdaad. Met het bandje waar ik toen ben. Ja. Was so be oh, zo die grozen. oké. Zoals de groten. Ja, ja, de, de, ja. moet je het af en toe doen. Ja. En dat vind, ja. wel, dat vind ik wel, zo ben ik ook opgegroeid. Ja, ja. Kijk op naar, hè, naar Paul McCartney en, en John Lennon. Zo wie die grozen. Ja, so de, zo moet je, je af en toe, ja. moet je ja. dat ja. Ja. voelen. <laughs> en volgens mij is dat gelukt, ja. Dat weet ik niet. Eh, ja, of, of, er, we, ja. we zijn er nog steeds hard aan bezig. The one monument is still standing between two football fields. With the names of the men killed on a battlefield. Family tradition, to play in a football team. I have nephews, thumb but tall, still feet thus the ball. flat feet, and my knees are weak. They all thought it was time to start my chase. More day. Uh, ik heb beetje, ik, niet, heb, ik moet bekennen, ik heb één jaar op de Liedveld Academie ja. gezeten. Maar je hebt een beetje grafische achtergrond wel? of Nou, tenminste... grafisch nee, niet. Nee, nee, maar... nee, ik heb een kunst, hele kunst, ja, kunstopleiding ja. achtergrond. Maar ook, ik ben opgeleid tot tekenleraar. Dus heb ik ook weer helemaal afgemaakt naar de Liedveld. Oké. Okay. M.O.B. tekenen. Ja. Uh, Lutpa staat. Geweldige opleiding. Ja. Uh, waar ik eigenlijk de liefde voor schilderen heb geleerd. Omdat die leraren, die leiden je wel op tot tekenleraar. Maar eigenlijk ondertussen zijn ze van, allemaal kunstenaars, zijn van. Moet je moet schilderen, uh, dat is yes. het mooiste wat er is. En uh, ik ook <laughs> wel muziek waar. Ja. Dus ik ben, uh, na, die, na die opleiding, ben ik, ben ik toegelaten op de Rijksacademie. Daar heb ik nog drie jaar geschilderd. Okay. Gewoon ja. in een eigen atelier en, uh, enzovoort. Dus dat mm -hmm. was de gouden tijd. En toen begon de band, dat was 1980. Ja, oké. Okay. Dus echt, het was een soort keerpunt was dat voor mij. Okay. En toen heb ik ook, uh, toen, ik, nou, dat waar we het net over hadden, ja. professioneel worden met de B, was ook voor mij afscheid van mijn schilderscarrière. Oh. Waar ik toen aan bezig was. Ja. En ik had op de Rijksacademie ook een professor. Ja, nooit kon... meer opgepakt? Jawel, ik heb ja, een je beetje de Hoeze, Ik ben, ik ben, Hoeze, de Omkundro, ik ben ja, ja. en ik teken nu, nu weer heel veel okay. en schilder. Dus het is nooit uit mijn. Uh, nee, maar nee. Ik, ik heb het omgezet in, in, in werk voor, in, in, in werk voor wat, wat aan de muziek vastzat. Dus hoe ze gemaakt, videoclips gemaakt, okay. uh, decors ontworpen. Uh, en, en dus dat, dat is eigenlijk ja. dat is de erfenis van, van mijn kunstopleiding. En ook uh, als voorbeeld de La Grande Parade, hè? Ja, de La Grande Parade was eigenlijk een... Uh, het was een beetje een, een, een zijstraat... He, toen in, in 1985 stapte Michiel uit de band. Uh, dat was, dat ja. was echt de oer, wat de, Michiel en ik waren, de componisten van, ja. van de eerste nits. En Michiel stopte erbij. En toen dacht iedereen, dat is afgelopen. En, uh, en toen uh, ze we hebben, hebben een, een, een label begonnen. En een van de eerste dingen die ik deed, wat, uh, name, ik nam ook de groep Mam op. Uh, de, ...van Tom America uit Tilburg. Mm -hmm. En, en et, met hem... ...dus tijdens de Kandenparade... Ja, okay. ...een van de mooiste Nederlandstalige nummers... ...opgenomen. Uh, Man, vertel me... ...weet jij nog wanneer je voor het eerst de boter met kaas gegeten hebt? Oh, boter Ken Ken met kaas? kaas? Ja, Het met kaas. Dat, dat was wel, het was ook bijna een hit. En het was <laughs> een nummer... Het, wat, wat, ...ik heb het allemaal meegemaakt. Wat, wat, de artiest to, Tom America is, was een een met zijn bandman, wel een artiest die ik al kende uit 88 we speelden we al samen in Paradiso en, en Tom kwam met, met met dat nummer binnen, ze moesten moest allemaal een nummer maken op gebaseerd op een schilderij ja. het was een nummer het heet, gebaseerd op schilderij van Picasso maternité, over het moederschap. En, en, en Tom kwam binnen met, een, uh, met een, een nummer in zijn hoofd, in een dag moest het klaar zijn met zijn band, en, en hij had een cassette waar die zijn moeder de vraag stelde man, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boter met kaas gegeten heb. <laughs> en zijn moeder op de tape antwoordde, nou, dat was toen jij met, nou die, die, dat ja, dat verhaal en dat lade die in de in, in, in de, in de, in de, in de recorder. Ja. En, en ik stond erbij en ik van. Wauw, ik heb het nog nooit meegemaakt mm -hmm. dat je zo met de Nederlandse taal omgaat. Dus, en later is hij dat veel meer gaan doen. Omdat dus dus de gesproken teksten te, ja. te oh. stoppen in ja. muziek. Ja. En, en het werd zo ongelooflijk in één dag opgenomen. Ik heb de hele opname ook gefilmd. Ik heb het dat fantastisch. Gek, ja. En het ja. nummer is toen bijna hit geworden. We hebben geplucht. Mm -hmm. <laughs> en, en het is nog steeds een geweldig nummer. Ja. Maar wat blijkt: dat iemand als Spinvis, dat nummer was voor hem de reden om. Om een oh, Nederlands tafel ja. muziek te gaan maken. Ik kan me heel goed voorstellen. Hij heeft gehoord, ja. hij zei van ja, dat, dat element erin: hè, dat, dat je de, de, gewoon de, de dagelijkse taal... De, de, de, de, laten we zeggen, als een documentaire, in je muziek zet en dat, ja. dat het poëzie wordt. En, en dat, dat, dat was voor mij al, al de reden dat het hele Krandenparade-project uh, uh, ongelooflijk gelukt is. Ja.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 I 52 I could Yeah. trots op? Nou, ik ben het meest trots op... Uh, onze onafhankelijkheid. Dat vind ik eigenlijk... Uh, ja. kan, de, de, de, de, de top 10 hits... Kan je, kan je, uh, kunnen mij gestolen worden. Ja. Maar ik vind onze onafhankelijkheid... vind ik dat, dat... door de jaren heen... dat we niet aangetast zijn... door welk... welk uh, commercieel of ellendig virus... <laughs> dat vind ik eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk... een grote verdienste. En ook ja. vrij knap... Dat ja. we dat gered hebben. Ja, maar we hadden gelukkig dat we een eigen studio uh, ruimte hadden. En ja. we hadden geluk dat de techniek zich ook ontwikkelde. Ja. Dat wij steeds meer zelf konden doen. Ja. En we werkten in het begin ook alleen maar in grote studio's in Bisseloord. En dat soort uh, plekken dat hebben we vaker opgenomen. Uh, maar op een gegeven moment, toen we Dutch Mountains op, op gingen nemen, uh, waar we eigenlijk uh, waren ja. wel... Uh, op weg naar, we hadden Adieu's wie Baan opgemaakt. Dat was dan niet de, de grote doorbraak. Maar er was toch wel wat gaande. Ja. Uh, en, en de platen waar ze bij vonden. Nou, nu moet het, hè, de volgende moet echt. Groot, ja. de, nou, we hadden nog een album Henk gemaakt. Dat was artistiek. Heel interessant. Uh, en, en, uh, maar dat ging ook, dat brachten ons ook uh, heel veel toeren. Festivals enzovoorts. Uh, en maar nu willen we hem live opnemen in onze, in onze oefenruimte dat kan niet en wat, want wij, het budget wat wij krijgen willen we splitsen in de helft voor de opname die kunnen we dan bekostigen in onze, onze oefenruimte dat doen we in korte tijd en, en, en de helft is video oh, okay. want we willen videoclips maken ja, ja. Want niemand ja. maakt de videoclips in behalve een paar een paar bandjes van de Rietveld nou ja, ja die hadden ja, een paar maar. de gebroeders van de ploeg, Maarten en en uh, mm, zijn broer. Ja. Eh, maar Rogier, zal, Rogier. dat had dus ook effect... misschien een gunstig effect op je live optreden. Omdat je zegt, we doen het in de, stu, in, in de oefenruimte. Ja. Dan ben je als band al, al zo hecht... met het, met het opnemen van een beetje dat makkelijk... ook op het podium, klopt dat? Kan nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat kan, maar het was vooral het, het zelfvertrouwen... Wat, wat wij hadden door, door waanzinnig veel spelen. Uh, en waar natuurlijk een band wordt op een gegeven moment... Toch in zijn, in zijn, in zijn eigen uh, gebied toch, toch heel goed. Wat, wat gewoon echt, echt een machine. Telau kon er altijd heel mooi over praten. Hoe, hoe een band zich kan ontwikkelen als een soort organisme. Dat wordt ja. Het wordt steeds beter. Ze het staat als een huis. Het staat ja, al, dan... altijd als een huis. Ja. Het ja. maakt niet uit waar je speelt onder omstandigheden. Of je, of je doodziek bent of niet. Of, uh, het gaat altijd. Ja. Wauw. Enorme gedrevenheid. Dat, dat hadden we ook. En daardoor konden we ook heel makkelijk zeggen: van we gaan gewoon in die oeverruimte ja. waar we toch altijd al repeteren. Ja. En uh, het is zaterdag lekker, we wisten het gewoon uh, op twee sporen, we nemen gewoon op. Ja. Zoals we het ja. spelen. En, en het was een gouden greep. Het was een gouden. Uh, ja. uh, en het heeft heel veel discussies gehad met, uh, binnen de platenmaatschappij. En, uh, maar vooral, het heeft ons een budget voor video. En wij maakten toen de, de videoclip voor In de Dutch Mountains. Waar ook heel veel discussies over waren. Ja, mooi. Ja, Want ja, ik, ja. Ik, ik, er was een vergadering op kantoor met, met, met CBS. Dus over de clip. Ja. En met, met, toen vroeg, vroeg de directeur en andere mensen. Uh, en, en Henk, waar, wat, waar gaat de clip dan over? <laughs> wat, wat zien we? De, en toen zei hij: Van. Uh, je ziet een roeiboot. En een, fiets. en een fiets. En het was ook precies wat we gingen doen. Er was een roeiboot in beeld die in, in, in, om, om heel precies te zijn in de Noord-Gansloot in Noord-Holland, ja. uh, bij Jusp. Uh, aan, het, uh, aan het roeien was, dat was Rob, die met, ja. met de cassette recorder. <laughs> en ik fietste door mijn alweer het, het buurtje in Amsterdam-Oost. Ja. Ja. In mijn, uh, in mijn uh, ja, geboortegrond. Ja. He, door die straten van de Dutch Mountains. Ja. Uh, voor mijn Dutch Mountains, zo, dit, mijn domein. Ja. Wees betrekvaart, uh, die, die shots, die heel erg uh, ja, Haanstra-achtig, uh, het Hollandse ja. Ja. Uh, zwart-wit, <laughs> camerawerk. Het was toen volkomen out of uh, place. Het was, het was, het was, het Niet gereageerd, nee. het, was, het was echt. Het, het, de plaat was zo, het, het, Helemaal niets. Het was echt het, Wat gebeurde. er? We hadden gelukt dat, dat toen MTV Europe begon, ja. op hetzelfde moment. En die zagen dat. En die dachten van, MTV Europe, die moeten we hebben. Dus okay. het werd high rotation. Ja. En dat ging overal, werd die gedraaid. Ja. Ja. Dus die plaat is ook uh, door die videoclip groot geworden? Ja. Het nummer, MTV, het nummer, ja, het nummer. Ja, kijk, ja. een videoclip uh, heeft ja, een, een, een onvoorspelbare reis. Die, die komt overal terecht. Ja. Dus ook het nummer. Ja. Die plaat die heeft, heeft een distributiegebied wat veel beperkter is. Ja. Maar goed, jullie hadden dus geluk dat jullie dus mee konden liften op die ja. introductie van de Europese Ja, ja dat, dat, dat dus is je wel Toch wel, dat geluk wel... sprak dat, dat geluk ook een rol speelt. Ja, absoluut. Ja. En, en, en, en, en natuurlijk dat het een opvallende clip was ja. hè, binnen ja. het beeld. Want het, was, het, het speelde zich in een roeiboot af. En niet op een zeiljacht in de Bahama's met, uh, met dames in een bikini. En, uh, wat de, meeste, de kleur van de jaren tachtig ja. was dat natuurlijk. Als je al die clips terugkijkt, en, uh, dat, is, dat is de, de glamour, de, ja, de, de, de, de glitter. Ja. En, en, en, en, en, en uh, dit was de, ja. da, precies de andere kant. Een ja, ja. man ja. in een zwart pak met een zwart hoedje op een fiets. <laughs> en dat was ik dan. En uh, mijn moeder zit er zelfs in. Ja. been waiting for hours in the train and i'm riding through brussels What sort of books I dream In a train if I ever felt the need I thought life would be cast so high Think of so many things I'd like to do I will go to Adieu, adieu, sweet father, my train of thoughts is near. Adieu, adieu, sweet father, my train of thoughts is near. Maar heb je niet nog een leuk, sterk verhaal als afsluiter? Het sterke verhaal? Wat een leuk verhaal, ja. Ik, ik heb toch leuke eens een leuke verhaal. Een van de mooiste verhalen vind ik altijd... ...maar dat heeft niks met, met, met, met drugs, seks nee, en tuurlijk, rol dat maken. Het niet, Wel met ja. rock and roll. Ja. We hebben een, een, een hele interessante tour... Het was volgens mij was 2008 of 2009 uh, uh, ...met uh, Uriah Heep in Duitsland. Okay. We hebben hem uitgenodigd door, door onze Duitse promotor... ...en die... Uh, en die wilde gewoon die combi het, ik zou het zelf niet uitzoeken, maar hij vond het interessant ja. en het, het werd een, een semi-akoestische tour in, in, in, in dus de meest riante theaters ik heb nog nooit zulke mooie theaters gezien ja. echt heel, en Urije trok natuurlijk het meeste publiek ja. we verdeelden het een beetje en, uh, en het was, uh, was erg interessant maar een van de concerten die we deden was in een oude een oude mijn het was een uh, wat voor mijn, werk, ik het, soort kalkmijn oh, of... Zoutmijn of... Uh, zoutmijn. zoutmijn, ja. ja, dus ja. Zoutmijn, zout, ja. ja. In, in voorheen Oost-Duitsland, ergens. Okay. En daar diep onder de grond, met een lift naar beneden... 400 meter, 500 meter Zo. diep... Ja. een gangenstelsel van kilometers... waar je dus echt kon verdwamen, wat ook gebeurt sommige mensen... En die komen er nooit meer uit. Uh, maar er was ja. op een gegeven moment was er een kathedraal uitge... Of een kathedraal. Een, een, ja, een enorme hele grote ruimte. ruimte. Ja. Ja, dat hadden ze op een gegeven moment daar uitgehouden. En, en dat was een, een concertplek. O, Eén keer in het jaar, ja. volgens mij, werd daar een concert gegeven. En, en wij mochten daar met Uriah ja. Heep spelen. Dus ik kan me voorstellen... Geen fijne plek <laughs> lijkt me. Maar nee, jij, als je daar last van hebt... En ik had ook ja. wel beden bedenkingen. Ja. Ja. En, uh, maar wat je ging dus naar beneden zo met die lift en dat is ook het idee dat je bit, nog, ja. nog verder dieper gaat dan de Eiffeltoren en als je nu als je ja. de grond in zou stoppen is natuurlijk bizar ja, uh, en, en, en Maar het, het, het, het mooiste was ook dat, dat je door die gangen reed. Ja. Uh, en we zaten in een auto. We zaten met, ik zat met Uriah Heep. Ik heb het ook gefilmd, dus het is erg leuk om dat te zien. En ja. daar zaten we zo naast elkaar in. Maar je moest dus, het was, een open, gebukken, ja. was een open bak. Ja. Dus niet, uh, was, je moest dus gebukt zitten. Want anders kom je met je hoop <laughs> tegen, tegen de dingers. Je kan je je voorstellen met, ja. met, die, met, die, met die Engelse uh, uh, Uriah oh, ja. Heep. Ja. En allemaal met helm op. En ja. oh, ja. dus dat was het juist, okay. voordat we die lifting gingen, ja. moesten we die helm op. Ja. En de drummer van Uriah Heep ja. weigerde dat. Okay. Die zei, en hij zei de geweldige woorden. I just done my hair. <laughs> ik ga, ga geen helm opzetten. Nee. Ik heb een, een, een hele middag op de hotelkamer zitten zit te feunen. Permanent. Ja. Ja, het was natuurlijk niet meer, niet meer het meest volle bos. <laughs> en, dat, en dat vond ik, ik zo'n geweldig moment. Ja, ja. Oh, wauw. Ja. Het, het, nou ja, het, het, het hele, het hele, het hele ja. gedoe. Uh, dus daar naar beneden gaan en, ja. daar, dus, en er werd, het duurde uren voorstel, het zat iets van 2000 man die kwamen ook allemaal op die allemaal naar beneden met liften met liften met vervoer het was een enorme logistiek ja. bizar en iedereen ja. moest ook een, een plaatje uh, hebben en afgeven uh, zodat je altijd wist dat, er, dat, dat als je dat niet teruggaf... Ja, dat er, dat er iemand was weg achtergebleven was. Gebleven, ja, Hoi, dat zijn we als, maar vroeger wel eens ja. met mensen die gaan drinken. Ja, en die dan gaan... Oh, die gang in. <laughs> en dan uh, en die rechtsaf en ja. linksaf. En alleen dan kom je, kom je er super. nooit meer uit. Ja, dat, ja. Uh, ja. Dus dat, dat, dat vond, ik, vond ik zelf wel een heel mooi... Ik, ik vind ik, het een mooi verhaal. Ja. Ja, ik vind het ook een ik, hele mooie afsluiter. Henk, hartstikke bedankt. Bedankt voor deze mooie verhalen. Ja, en dan nou. kijk je in het uh, nitsleven. Dus, uh, ja, ja, en ja, veel dus. succes natuurlijk. Dankjewel. Uh, Dank jullie wel. Want was, uh, was Ik vind het heel leuk. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, dit was weer een aflevering van De Krochten. Luisteraars bedankt. Henk bedankt. Piet bedankt. En tot de volgende keer. Jacket for the rain With a capital chain Lightning strikes An aeroplane In a dream Sister talks About a and goodbye Passing the anger and the hope Frightened Frightened By the word. Darkness in the light of the day Sister takes her bed to the zoo To the oven and a little bird blue Frightened, Frightened. suitcase Three sisters hand in hand at the zoo Frightened Frightened By the world